U. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. In Rosmalen is een Jumbo-supermarkt ontruimd geweest. Er was een verdacht pakketje gevonden dat door de explosieve opruimingsdienst is onderzocht. In het pakketje zat een piepende accu. De afgelopen maanden werden in Jumbo-filialen in Groningen en Zwolle explosieven gevonden. Gisteren maakte de politie bekend dat de Jumbo wordt afgeperst. Een onbekende dreigt bommen te laten ontploffen als hij niet een aanzienlijk geldbedrag ontvangt van de supermarktketen. Premier Rutte zal morgen bij de Indiëherdenking geen excuses maken voor het leed dat Nederlandse militairen na de Tweede Wereldoorlog in Indonesië hebben veroorzaakt. Normaal gesproken legt de premier tijdens de jaarlijkse herdenking alleen een krans. Maar dit jaar is de capitulatie van Japan precies 70 jaar geleden en houdt Rutte ook een toespraak. Daarin zal hij wel aandacht vragen voor de erkenning van het oorlogsleed, zei de premier, maar dus geen excuses aanbieden.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 De FNV tekende het akkoord niet en dreigde vanochtend met acties, onder meer in het openbaar vervoer. Ook de politiebonden zijn niet tevreden. In Rotterdam is ingebroken in het huis van een officier van justitie. De dieven namen onder, mee, onder meer USB-sticks mee met daarop delen van twee strafdossiers. Het gaat om een drukzaak en een andere grote zaak. De USB-sticks waren niet beveiligd. Meer wil het openbaar ministerie er niet over zeggen.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 Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat bij muiden Oost een file van 4 kilometer door een kapotte auto. De linker rijstrook is dicht. De andere kant op staat ook file bij Muiden. Daar staat 2 kilometer. Op de A12 Den Haag Utrecht bij Kanaleiland 3 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechter rijstrook is daar dicht. En vanaf de andere kant, vanaf Arnhem, staat bij Kanaleiland ook 3 kilometer. Op de N15 Maasvlakte Rotterdam, bij Rozenburg, 4 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd, er zijn twee rijstroken dicht. N57 Rotterdam Brouwersdam, bij Hellevoetsluis, 3. En op de N247 van Amsterdam naar Horen, bij Broek in Waterland, ook 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Op de 29e plaats blijven zitten. Op 28e Sam Veldt, show me love. En op 27e David Quetta, hey mama. Op 26e dan Bob Sinclair featuring Dalton en feel the vibe. En op 25e Martin Garrix samen met Asher, don't look down. Uh, op 24, Flowrider samen met Thicke en For The White, I Don't Like It, I Love It. En op 23, Kaigo featuring Parson James Stall The Show. 22, DJ Antoine samen met Ekan, Holiday. En op 21 vinden we Nicky Jam en Enrique Iglesias met El Op nummer 20, uh, Lina met Traffic Lights en 19, Whisky Khalifa, See You Again. Nummer 18, laatste nummer uh, van het vorige uur, voor Williams met A Freedom.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 change to Feel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 En Skrillex Diplo, samen met Justin Bieber, weer naast de dertien weken in de lijst. En ditmaal op nummer elf. Ik je je, in de en mijn open.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 That I need you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 ...en de aanstaande kleine goed kunnen beschermen... ...zo mailt uh, Touch Weekly Magazine, ja, uh, nou ja, jongsleden. Uh, West gaat uh, heel ver in het beschermen van zijn privacy... ...zo weten bronnen te vertellen dat er ook een uh, privé ziekenhuis is... ...compleet met röntgenapparaten, CT-scanner uh, CT en uh, mogelijkheid om uh, bloed af te nemen. Op zich niks verkeers, maar als je het allemaal uh, kan, hè? Waarom niet?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 You taste the pain, I losing someone Walking days, don't even look back At this wasted moment's time Yeah, too, everybody used to be So not to blame you, shoot the trees, be watching it fall as you could see, stop the game You taste the pain, I losing someone Walking days, don't even look back At this wasted moment's time Yeah, too, everybody used to be It's as tall as you can see, we start the game. Star Forget about the past. It's not out of mind now. These walls you'll find answers to your pain. You Dude, walk and make it a taste. the rain. I'm losing someone. Walkin' days don't even look back at this wasted moments. You're too to but used to be. You're so not to blame. You should be dreaming. Watch it fall as you can see. stop again. Dank 16 weken in de lijst vinden we op een achtste plek Robin Schultz samen met Aalsi. Met de prachtige headlights. Nummer 9 die hebben we even overgeslagen. David Quinta samen met Emily Sunday: What I did for love. Ja. Straks uh, de top 5 dan maar. De, de, de, de 7. Uh, ja, 7, 6, 5, 4, 3. Nou ja, we gaan ze allemaal doen. Maar uh, eerst even wat anders. Ja, de collega's van uh, 5, 3, 8, die presenteren op dit moment de uh, Nederlandse top 40. Vrijdag gezegd top 40, dat uh, zullen we maar zeggen. En ik ga hem even in uh, vogelvlug met je doornemen. Want op 40 vinden we Jess Glynn met uh, Hold My Hand. Op 39 nieuw binnengekomen, Jason Derulo met Cheyenne. Ed Sheeran Photograph op uh, 38. Disclosure samen met Sam Smith met de nummer Omen is nieuw binnengekomen op uh, 36.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 Major Laser met lean On op 5 en uh, The Weekend Can't Feel My Face op een 4e plek. Nou, nah, Don't Worry van Matt en Ray Dalton op een 3e plek. En Ain't Nobody Loves Me Me Meerder van Felix Sean. Op de 2e plek dan. En uh, ik had het al stiekem verklapt eerder deze uitzending. El Pardon, Nicky Jam en Enrique Iglesias vinden we dan op een 1e plek in de Nederlandse top 40. The Euro Breakdown De Euro Breakdown op Fredo.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 Just wanna go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 Op nummer 9, David Guetta samen met Emily Sunday... What I Did For Love en Awenamee. Eén hit en ze zit al 25 weken in de lijst. 16 weken in de lijst is de nummer 8. Robin Schulz featuring Elsie met Headlights. 15 weken lang op uh, in de lijst. En deze week op uh, nummer 7. Lance Money Lewis met de Bills. Major Lazer, DJ Snake samen met me met Lina... vinden we op een zesde plek in hun twintigste week. En je hoort hem met de Evojack samen met uh, Mike Taylor... Summer Things. Vijf weken lang uh, in de lijst, en uh, op uh, nummer 5 dus deze week uh, in de Euro Breakdown. De, de Euro Breakdown op vrijdag, Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En op uh, nummer 4 dan, 4 vinden we Metkaan samen met uh, Ray Dalton, met de prachtige uh, Don't Worry. Samen met Ray Dalton vinden we op de vierde plek dus uh, deze week. En dat uh, is eigenlijk hetzelfde als uh, vorige week. Uh. Hey, uh, voordat we aan de top 3 gaan beginnen... dan gaan we nog even kijken hoe die er uh, van uh, vorige week uitzag. Nummer 3. Nummer... <middels> Trouwbaar, maar wel origineel. Dat was de, vorige, de top drie van vorige week. En deze week staat op uh, nummer drie. Jazz Glimm. met hold my hand. Hold and I can't see face. Put your arms around me, tell me everything. Jess Klin, hold my hand. Blijven zitten deze week op een derde plek. 17, uh, 11 weken ondertussen alweer in de lijst. En derde plek is ook de hoogste plek voor deze dame die ze ooit heeft gehaald. Nummer 2 dan. Tien weken lang in de lijst. Vorige week op een nummer 2. Hoogste notering nummer 2. Natalie LaRose natuurlijk. Somebody! Somebody! Deze week Nathalie LaRose samen met Jeremiah. Somebody. Tien weken lang uh, in de lijst, uh, der, uh, lijsten. En dan gaan we ons opmaken voor de nummer 1. Acht weken lang in de lijst. Vorige week nummer 1. Ja, de hoogste notering kan niet anders zijn dan 1 Want ja, hoog kan je niet. Adam Lambert met Ghost Town. I died last night in my dreams. Walking the streets of some old ghost town. I tried to believe.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 There's a ghost Dat ze nog eens een keer uh, dunnetjes overdoen Met op uh, nummer 1 dan uh, Adam Lambert Prachtige single Ghost down 25e jaargang aflevering 33 van de vrijdag 14 augustus 2015 zit er alweer op. Deze week hadden we 7 stijgers, 20 zittenblijvers, zo, dat is een hoop. Uh, 12 dalers en maar liefst 1 nieuwe binnenkomer. We verwelkomen Sigma samen met Ellen Henderson met een single glitterball in de lijst. Marten Solvek, Sam Maart gefeliciteerd, 8 plaatsen gestegen. En Selena Gomez met of Rocky, 6 plaatsen gedaald. En Manson Zellmerleur heeft de lijst helaas niet gehaald. Ik bedank jou voor het uh, luisteren van vandaag.